Gal, you're a pug-nosed cutie, sweet as Charlotte Roose. You got big blue eyes, so I ask you, why have you dyed your hair chartreuse? Chartreuse chatreuse, chartreuse, chatre, though you think it's mighty cute. Just wait till right and tell your mom That you died your hair chartreuse. Chartreuse, chatrose, chartreuse. Chartreuse. Chartreuse. chartreuse, though you think it's mighty cute. Just wait till right and tell your mom That you dyed your hair chartreuse. In the days of old, when the nights were colder and the girls were true of blue. Just think what Paul would've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 Chartreuse, chartreuse, Chartreuse, Chartreuse, though you think it's mighty cute. Just wait till I right and tell your more that you dyed your hair. Chartreuse, Chartreuse, Chartreuse, though you think it's mighty cute. But just wait till I right and tell your more. you didn't like black, you didn't like red, you hated blondes. Well, it's no use. You got mad and dyed your hair. white as snow He's stuck in his thumb.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 Artie Show featuring Roy Eldridge. U luistert naar Artie Show. We gaan verder met een uh, heel ander soort nummer. Uh, veel verderop in de tijd. Namelijk uit 2012. Uh, het album World Without Form komt van Engelse artiest Ned Burscholl. Bur Hij is een uh, saxofonist die maakt echt mooie muziek. Die zolvol is. Die mooi, uh, een gevoel heeft van spiritualiteit. En u gaat luisteren naar The Black Ark van Nat Burchell.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 U luistert naar Winter Marsalis met de abyssinian mess. We Are On Our Way. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik hoop dat u genoten heeft. Voor een fijne dag en tot de volgende keer. Dit was CFM Jazz. Mocht u mee willen doen aan het team, neem even contact met op ons, uh, ons op. Fijne zondag en tot een uh, uh, volgende keer. Ik ben er zelf weer in, uh, in oktober, denk ik. We gaan nog een rooster maken, dus dat, uh, dat komt nog. Tot zover het ritme van CFM. Via de kabel op 104.5.